Middernacht, het begin van dinsdag 24 april. Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij het inrijden van een busje op voetgangers in de Canadese stad Toronto... zijn negen doden gevallen. Er zijn ook zestien gewonden. De bestuurder van het busje reed na de aanrijding weg. Korte tijd later werd hij opgepakt. Of er sprake is van een aanslag is onduidelijk. Over het motief van de dader is nog niets bekendgemaakt. En ook zijn identiteit is nog onbekend.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 Prins William en zijn vrouw Kate hebben het ziekenhuis in Londen gisteravond verlaten... samen met hun pasgeboren zoontje. Het paar zwaaide naar mensen die buiten het ziekenhuis stonden te wachten... en reed daarna met de baby richting Kensington Palace. Williams vrouw Kate beviel gisterochtend van hun derde kind, een jongetje dus. De naam van de baby wordt later bekendgemaakt.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 Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Erik Jan Harmens houdt deze week elke nacht een voordracht bij de afgelopen dag. En uh, dat hoort u na één. Daar gaan we weer, heet de nieuwe voorstelling van Wunderbaum. En het gaat over witte mannen die hun privileges op de helling zien gaan. Acteur Matthijs Jansen komt erover vertellen, ook na ene. Maar we beginnen komend uur met Bert Luppes, acteur. Hij is zo'n acteur die je al zeker honderd keer moet hebben gezien... zonder dat je er ooit aan dacht dat hij het was. En dat is een prestatie voor een acteur want hij heeft een markante harses en even markante stem. En er is zelfs een anekdote dat hij ooit een varken speelde... en dat een boer in de zaal er zijn eigen varken in meende te herkennen. Ik bedoel maar, een groot acteur. Bert Luppes was te zien in vele films. Zwart boek, knielen op een bed violen, bloed, zweet en tranen. Deed ook televisie, maar vooral heel erg veel theater... en ook vaak op locatie. Tegenwoordig bij N.T. Gent. Menuet heet de nieuwe voorstelling. Naar het boek van de Belgische schrijver Louis-Paul Boon uit 1955 you <laughs> Tevens het geboortejaar van Bert Luppus, Dat is toeval. Hij is opgegroeid in Den Haag. en woont het grootste deel van zijn leven in de Betuwe. Bert Luppus, hartelijk welkom. Dankjewel, Pieter. Dat is waar, toch? Dat er, dat er een boer zijn eigen varken herkende in jouw. Dat vond zou, vond. zou goed kunnen, ja. Dat vond ik een mooie anekdote. Dat, ja. nee, dat, is, dat is mijn varken. Ja, nou, ik denk dat het meer gaat over de, de vertelling die we toen deden. Het was een vertelling uh, geschreven door Josse de Pauw. En uh, dat was in het kader van. Uh, het uh, Varkensboerenproject van Hollandia, wat we toen nog speelden in um, een oude fabriek, wat toen de Verkadefabriek was en nu de Verkadefabriek in de Mossen nog steeds is, maar dan uh, helemaal uh, in dus theater echt en, een theater uh, geworden. Ja. En toen was ja. dat voor een keer een, een bijzondere locatie. Ja. ja, ja, Maar ik denk niet dat uh, kijk, ja, ik. Uh, het gaat over, over de vertelling. Het ging over de vertelling, niet zozeer dat ik. Niet over jouw rol dat je zo overtuigend de varken varken, nee, wist neer te vaardig is. Nee, nee, nee. Ik, weet nog wel dat ik, ik, ik heb ik het wel zo... mooier gemaakt. Het is heel lang geleden hoor. In een onderbroekje met uh, een soort cowboylaarzen Met gigantisch hoge hakken. En Het, uh, het was een mooi voorstel. Zo'n zo, zo loopbaan, hè? je doet het nu 40 jaar, 40 jaar theater. Ja. 40 jaar van huis, 40 jaar onderweg, 40 ja. jaar rollen je, jezelf toe-eigende teksten leren op mm -hmm. een podium staan. Mm -hmm. Soms voor veel mensen, soms voor weinig mensen. Mm -hmm. Niet een beroep waar je per definitie rijk of beroemd van wordt of een standbeeld van krijgt. Je hebt, wel, okay, je, hebt je hebt een aantal keer een hele mooie prijs gewonnen. Dat, dat moet dan wel gezegd. Ja. Maar, maar verder, wat is dat voor leven, 40 jaar theater? Nou, dat is een, een, een leven wat ik graag uh, leid, nog steeds. En uh, ook omdat ik nog steeds het idee heb dat ik veel leer in mijn vak. En dat ik nog echt wel kan zeggen dat ik elke dag met plezier naar mijn werk ga. Ook nog na 40 jaar. En dat ik elke dag weer uh, me laat verrassen door de wereld. Door de mensen om me heen. Door de mensen... Uh, in het vak. Ik geef sinds een aantal jaren ook als tekstdocent, vast tekstdocent Les op de Toneelacademie in Maastricht. Dus ik ben ook gezegend met het, het feit dat ik heel veel jonge mensen om me heen nog heb. En als vast acteur bij NT Gent, waar ik dan vanaf 2012 vast in dienst ben geweest. Probeer ik ook een afwisseling te, te, te zoeken van mensen die dus uh, net in het vak zijn en mensen die al langer in het vak zijn als regisseur en als collega. Dus die fascinatie en die honger is, is nooit minder geworden? Nee, dat is uh, nooit minder geworden. En dat is echt waar. En wat verandert er dan in 40 jaar? Hoe is het nu anders? Ja, het is zeker anders. en uh, het, het is ook een andere manier van acteren geworden, denk ik. En dat ben ik ook blij dat, dat ik dat uh, uh, mezelf toesta... om daarover na te denken en om dat uit te voeren... En dat ik dus met mensen werk die ook dat uh, bij mij opzoeken een andere manier van acteren, dan ga je natuurlijk vragen... Uh, wat wat, wat, is, is, dat, wat ja. is dat dan, die andere manier van acteren? Is, er, is het nog wel acteren? Ja, dat denk ik wel. Ja, het is zeker nog steeds uh, het, het vakmatige van acteren. En dan bedoel ik, het gaat nog steeds over, uh, in mijn geval dan, over taal. Het gaat nog steeds over de musicaliteit, over de vorm, over de betekenis, over de inhoud. En hoe kan je woorden die niet van jou zijn toch zo brengen dat mensen denken, dat klinkt goed... of dat geloof ik, of dat heeft een soort waarachtigheid. En um, begon je veertig jaar met je hele tijd heel erg je best willen doen... en je ontzettend proberen uh, te manifesteren op dat toneel niet vanuit een egoïsme of zo, of van, van, kijk, mij is hier staan schitteren... maar vanuit een soort jonge hondachtige energie. Is dit nu op mijn 63ste veel meer naar binnen gekeerd... en veel meer, of eigenlijk moet ik het woord minder gaan gebruiken? Is het gewoon minder? Minder, minder acteren, minder uitgesproken, minder neerzetten... Ja. Het is soberder dit, geworden. Het is soberder, het is kaler. Misschien ook wel essentiëler. Misschien emotioneler daardoor. Misschien op een bepaalde manier ook. dichter bij jezelf. Als een muzikant die minder noten nodig heeft om <lacht> ja. toch iets te zeggen. Ja, dat denk ik wel, ja. Je hebt wel eens een rol gespeeld waarvoor je elke avond anderhalf uur naakt in een bad op het toneel moest. Ja, je. in het water. Ja waarin ja, je huid rimpelt, dat weet iedereen die wel eens te lang in bad zit... en dat ja. dan avonden achter elkaar ja. en voor een zaal met mensen. Ja, naakt, twee uur. Ja. Je hebt ook wel eens een voorstelling gedaan in een taal die je eigenlijk niet sprak... dat je fonetisch die taal uit je hoofd hebt moeten leren. Ja. Lettergreep voor lettergreep. Ja, ja ik, ik, waarschijnlijk doe je op Othello. Uh, in, deels Arabisch, in, deels Frans. Ja, je Frans nou, is wel goed. Maar... Mijn Frans is, is, is redelijk en uh, dus wel te gebruiken op het toneel. Uh, in het Arabisch heb ik dat uh, nauwelijks uh, hoef te doen. Want in de Othello die wij toen speelden bij het onafhankelijk toneel... hadden wij dus de, de situatie omgedraaid... dat ik als blanke generaal Othello in een complete Marokkaanse cast speelde. En zij spraken onderling Marokkaans, Arabisch. Ik sprak met hun Frans. En als ik een monoloog had, deed ik dat in het Nederlands. En het dat was geweldig om te doen. Het was een, een, een hele mooi inhoudelijk ook een, een, een goede een vondst van Gerrit Timmers, die dat toen geregisseerd had. We zijn daar ook naar Marokko, hebben we een toenee gedaan. Dat was geweldig om te doen. En met Marokkaans, uh, bekende Marokkaanse acteurs uit Marokko. Uh, de theatergeschiedenis in Marokko is niet zo groot als bij ons. Uh, de film- en televisiegeschiedenis die ze daar hebben is uh, veel groter. Dus het waren vooral acteurs en actrices uh, bekend van de televisie in Marokko. Maar je hebt, niet, je hebt niet zoveel Arabisch gesproken. Nee, het nee, nee, nee. waren, waren een paar zinnen. Het was zo hoofdzakelijk voor mij het Fransstalige. Maar uh, des, desal niet te min. Wat ik probeer te zeggen is dat, dat je elke keer wel... tot het uiterste gaat voor die rol. Ja, dat is... En dan, en dan doe je meerdere producties per jaar. Je hebt het jaren helemaal freelance gedaan. Jaren bij een gezelschap. En dan komt er weer een stuk en dan moet je weer vanaf de bodem beginnen. En je gaat tot het uiterste. Je deinst nergens voor terug. Nee, nee. Dat, dat is dat theaterleven en dat wordt nooit minder. Dat is eigenlijk gewoon jouw bestaan geworden. Nee, dat is uh, wel mijn bestaan. Dat is mijn manier van acteren. Dat is het belang hoogleggen van de rol. Het belang hoog... de lat hoog leggen, maar ook het belang van het spelen. Ik doe het niet gratuit, Ik doe het niet omzondst. Ik doe het echt om iets te willen bereiken. Om iets te willen vertellen. En daar moet je op toneel een soort belang voelen bij de... Mensen die op het toneel staan. En dat uh, belang is wel steeds aanwezig. Maar de vorm waarin je dat toont, dat verandert gelukkig. En dat bedoel ik uh, omdat ik mezelf wil blijven ontwikkelen als acteur. En ja, dat is ook iets wat ik probeer uh, te laten zien aan mijn studenten. Het belang. Je groeide op in Den Haag en uh, je, je had meerdere ambities als kind. Eén daarvan was bioloog, de ander was archeoloog. archeoloog. En je hebt, je hebt uiteindelijk gekozen een tijdje voor, uh, voor, voor de zorg. Ik heb, Iets uh, met zwakzinnigen. Uh, ja, dat, dat, dat, dat was toen ook nog eventjes uh, een optie. Maar dat was, tegelijkertijd liep dat uh, uh, de selecties bij de Toneelacademie Academie Maastricht. En uiteindelijk heb ik daarvoor gekozen. Want je, want je wist al dat je, dat je iets met toneel zou willen. Ja, en laten we dan meteen ook maar zeggen... dat ik de acteursopleiding niet gevolgd heb in Maastricht... maar ik heb de docentenopleiding gevolgd in Maastricht. Omdat ik altijd nog wilde dat ik met toneel iets meer wou doen... dan alleen maar op het toneel staan als acteur. En ik dacht, dat kan ik dan misschien via dat docentschap meer met mensen, met mensen uit de wereld... met mensen uit de samenleving, uh, bereiken... dan alleen het uh, gefocust op mezelf te zijn als acteur. En gelukkig is dat, denk ik, ook nog steeds uh, wel een reden... waarom ik dus nu bijvoorbeeld bij NTGent werk nog steeds. En in de nieuwe optiek van Milo Rauw... dat is, wordt onze nieuwe artistiek leider... die... Uh, Eigenlijk ook theater veel meer binnen de maatschappij wil. Uh, uh, in de maatschappij wil zetten. En ook mensen uit de wereld op het toneel wil zetten. Dus die, die, die, die wil doen. eigenlijk die grens tussen het theater en de wereld opheffen. Ja, en dat vind Het liefst ik, op een plek waar het ook echt gebeurt. Ja, in crisissituaties, in oorlogssituaties. En ik vind dat op dit moment eigenlijk binnen mijn ideeën over theater. en wat waar we het net over hebben gehad, over dat minder spelen dat past dat wel op dit moment. Dus ik, ik ben nog steeds uh, ja, heel blij dat ik op plekken werk... waar ik die ontwikkeling die ik bij mezelf voel... nog steeds kan uitproberen op het toneel. Dat soort ambities had je al, altijd al. Want merkwaardig genoeg duurde het heel lang voor jij in de grote zaal van de Schouwburg zou staan... omdat je altijd maar op locatie werkte. Ja, we werkten bij Hollandia. Uh, uh, ook als een, als, een, als een statement, als een gebaar. Uh, eind jaren uh, 70, begin jaren 80... Nee, begin jaren 80 in uh, Zaandam, op locaties. Dat, dat, daar was Hollandia uh, bekend uh, door. En afhankelijk begonnen we daarmee... om de drempel zo laag mogelijk... Te maken. Als mensen niet naar het theater komen, komt het theater wel naar de mensen toe? Precies. Nou, dat is niet helemaal gelukt, want het was toch nog de uh, grachtengordel van Amsterdam... die uh, het fantastisch vond om in uh, versleten voor thuis met uh, paardendekens om... half bevroren uh, in een uh, voormalige tuinderskas naar een uh, toneelstuk te komen kijken. De mensen kwamen niet die, waar, die jullie eigenlijk hadden gehoopt, die normaal niet zouden gaan. Nee, dat is niet echt gelukt. Dat is toen niet gelukt. Uh, dus maar toch, heeft... toch vind ik het wel interessant. Want het is heel anders natuurlijk of je in een oude lege fabriek gaat staan of, of, een, of, een, of, een, of een paardenschuur. Of, nou, jullie hebben op de raarste plekken gestaan ja, ja, ja, ja. Door, de, door de jaren ja, heen. Ja. Een, een plek waar, waar, waar het nog niet is, nee. waar je ook geen kleedkamer hebt, nee, van, geen ja. douche, geen wc. Nee, dat is... Uh, het is wel rock'n'roll dan. Dat is heel erg rock'n'roll, ja. ja. En het bepaalt ze ook natuurlijk... Uh, uh, ja, in die sfeer ben ik gevormd. En dat bepaalt natuurlijk ook een manier van spelen. Als je het hebt over een speelstijl... Ja, je hoort vaak... Uh, Probeer eens in het hier en nu te zijn meer als acteur. Hè? Dat ik, als, je, als, je, als je me niet snapt, moet je dat zeggen. Hè? Want dat zijn, dat zijn ja. wat, wat, wat, uh, uh, wat vakmatige termen. Van in het hier en nu spelen. Dat betekent dat je, dat je dus daar moet zijn waar je bent. Op een locatie kan je veel meer zijn waar je bent. En daarmee bedoel ik ook dat de, de elementen bijvoorbeeld een rol spelen op locatie. Als het regent, regent of, als of het waait, waait koud, en is. koud. Al die dingen zorgen ervoor dat jij meer in het hier en nu gaat spelen. En toen wij met de acteurs van Hollandia... Uh, Betty Schuurman en uh, Jeroen Willems... en in het begin ook uh, Jook Charlesma... Uh, dat waren de kernleden van Hollandia. En uh, wij, Ik denk dat wij daar met Johan Simons en Paul Koeken... een speelstijl hebben ontwikkeld... die ik dus nu nog met me meedraag als ik in de Schouwburg speel. Schouwburg is helemaal ge gemaakt om je stem goed te laten klinken. Eigenlijk heb je geen microfoons nodig. Dat wordt wel steeds vaker gedaan. Ik heb daar zelf wat moeite mee... omdat ik dan niet helemaal uh, controle heb over mijn instrument, mijn stem. Terwijl er hele goede technici zijn hoor. Ik bedoel, dat, uh, die vertrouw ik daar wel. Maar, in, maar ik weet toch nooit hoe het klinkt in de zaal... als, als er zo'n microfoon tussen zit, als er een speaker tussen zit. Uh, ook fysiek, uh, de manier van spelen, hebben we daar ge uh, geleerd. Fysiek spelen in een, in, een, in een ruimte die afgemeten is in de grote zaal. ja Dan is een podium zeg maar tien bij tien. Maar wij speelden uh, in, in kassen of in autosloperijen. Dat, dat waren honderden meters. En je verhouding als acteur ten opzichte van de ruimte... En ten opzichte van je medespelers, fysiek. Dat betekende ook meer in het hier en nu spelen. En het was natuurlijk ook een, in wezen een vijandige omgeving. Een autosloperij waar iemand de baas is die, die niks met theater heeft... Ja. Dat, is, dat, is, dat is toch niet een vriendelijke omgeving... als je daar aankomt en je gaat repeteren en je, nou, dat, dat, je hangt ik, je vond, lampjes op. Ik vond het een geweldige omgeving. We ja. hebben voorstellingen gemaakt, dat, dat zou nu niet meer kunnen... Uh, in, uh, de, bij de KLM, KLM Cargo. Dat is een, uh, een bedrijf dat 24 uur lang uh, uh, achter elkaar doorwerkt. En wij repeteerden daar... En terwijl de mensen, de arbeiders daar, gewoon uh, hun werk deden. Die kwamen hun lunch nuttiger bij ons op de tribune... als wij aan het repeteren waren. Waardoor je een, uh, een geweldig contact had met die mensen ook. Ik speelde daar zelf een arbeider in de voorstelling. En ik moest toen ook nog leren uh, rijden op zo'n vorkheftruc. Nou, dat was best gevaarlijk daar, omdat die in die cargo had. Ja, dat zou nu echt niet meer kunnen. stonden echt... Uh, dure uh, zaken, vliegtuigmotoren en wat dan ook. En ik reed daar rond met, met zo'n karretje. Die best hard kunnen en dan kan je zo tegen zo'n vliegtuigmotor uh, uh, aankomen. Precies. Dus dat, voor de verzekering moest ik ook een diploma uh, uh, uh, krijgen... of een, een examen afleggen om te laten zien dat ik dat karretje kon besturen. Maar wat ik wou vertellen is dat de, de, als mijn scène kwam in dat stuk... En dat was een scène bij, een koffie, bij hun koffieautomaat van, van de werknemers van, van KLM Cargo. Een aantal werknemers van de KLM Cargo kwamen dan op dat moment ook hun koffie halen. En dan stonden ze dus eigenlijk in de voorstelling samen met mij, eigenlijk min of meer mijn scène samen te spelen bij, de koffie, bij het koffieapparaat. Uh, en dat vind je toch leuker dan wanneer je in een schouwburg komt waar, waar een. Uh... Ik vond dat toen heel leuk en heel speciaal. En uh, dat, uh, ik, vind, ik vind het nu ook geweldig om... Uh, als ik uh, de uh, laatste grote zaalproductie was... Uh, was uh, Cosmopolis uh, onder regie van Jon Simons... ook in de Roer Triënale... die wel afhankelijk wel natuurlijk uh, daar in de Jahrhonderthallen... in Bochum gemaakt is. Maar daarna ook wel op is geweest in de grote zaal. Een andere voorstelling die, ik, die mij heel erg dierbaar is uh, nog steeds... is uh, de voorstelling die Luc Percival in 2012 in Tigent heeft gemaakt. En dat is Platonov. En die hebben ook overal gespeeld. In de theaters, maar ook in Rusland, in Polen, in Frankrijk, in Spanje. En dat vind ik ook heel interessant aan, uh, aan het theater uh, in de zalen. Dat je ook in het buitenland kan spelen. Maar dan kom je daar, dan ligt er een, een handdoekje in je kleedkamer... en een paar koekjes en op ja. een bosje bloemen. En, je, ja. hebt een, en ja. je hebt al een eigen kleedkamer waar, waar je naam op een bordje staat. Ja, en, ja, ja. en als je zelf iets uh, uh, wil doen... je wil eventueel je eigen t-shirtje wassen... Dat kan, dat kan echt niet, want daar is iemand, daar voor. Is iemand voor. En dat is iemands werk... En dat is ook iets wat ik heb moeten leren... omdat we bij Hollandia, in, op die locaties waar we het net over hebben... daar was niks. Dus dan nam je je eigen uh, kostuum mee als je dat wilde wassen. Nou, dan gebeurde eigenlijk zelden dat we dat wa gingen wassen, maar goed. Uh, dan nam je toch je eigen kostuum, kostuum mee en dat waste je zelf. Dat kan, je, kan ik nu niet meer doen. Want ik ontneem ook, en dat snap ik heel goed... Iemands, het, Iemands werk. Iemands werk, ja. Wij bouwden zelf op. Wij uh, he, he, maakten dat zelf. De, de, de, de, de, het licht ophangen en het decor's. Dat deden we voor een deel zelf. Ik weet nog goed dat ik voor het eerst bij een repertoiregezelschap kwam. En dat ik ook mee ging afbouwen na de voorstelling. En dat de techniek tegen mij kwam zeggen. Bertje met een aardige jongen. Echt geweldig, gozer. Maar dit is ons werk. Blijf er vanaf, alsjeblieft. Nou, ja, ja, ja, ja. Het, het ideaal van, van de mensen die jij noemt... Hè, met wie jij veel samenwerkt en, en ook bevriend bent... Paul Koek en, en mm -hmm. Johan Simons... Mm -hmm. was ook om, om iets, iets op te richten van theater. Ja, ja, is... Niet alleen maar theater in de, in de stad waar iedereen nee. naartoe komt... maar mm -hmm. dat, dat de regio zijn eigen plek heeft. Ja. Waar ja. ook iets plaatsvindt. Dat het een plek van ontmoeting wordt of van bezinning... Ja. of, of ja. wat je ook wil. Ja, dat is nog steeds wel een, een, een soort... Uh droom of een idee waar, waar, waar, waar ik nog wel eens met Johan over praat. Dat zal niet meer ja, verwezenlijk kunnen worden. Maar je, je hebt nog steeds ergens een idee van... kan er niet een carréboerderij in Limburg zijn... of kan er niet een oude steenfabriek in de Betuwe zijn... in het Rivierenland, waar je dus uh, een theater van maakt... en dat groot genoeg is om daar ook onderwijs te kunnen geven wat ook groot genoeg is om mensen een ruimte te geven... waar ze kunnen slapen, uh, artiesten ruimte kunnen geven... om iets te ontwikkelen, uh, publiek ruimte geven... om daar te kunnen eten, uh, misschien een soort cursussen te kunnen geven. Ik weet het niet. Maar dat is eigenlijk hmm. altijd jouw ideaal geweest. Niet alleen spelen, maar ook een soort functie hebben... rechtstreeks in het leven van anderen. Of het nou is als, als een... Als een welzijnswerker of als een docent. Ja. Of als een, als een soort regiotheater met een, met een soort nou ja, publieke Ja, maar dat vind ik ook de functie van theater. Ik vind dat theater, en nogmaals, dat is ook wat ik nou zo aantrekkelijk uh, vind aan de plannen van Milo Rauw. Dat theater echt nog steeds uh, uh, ja, bij de benen in die maatschappij moet staan. Want Milo Rauw zou het liefst naar een conflictgebied toetrekken. Ja, dat gaan om daar gaan we ook theater doen. Maken. We gaan de, de Oresteia spelen. Vanaf december repeteren we daar mee. En ik, ik weet al dat we plannen hebben om naar Syrië te gaan. Om daar, daar interviews te gaan houden. En daar te repeteren ook. En kijken wat dat voor invloed heeft op de voorstelling. En wat hoop je uiteindelijk dat het theater is? Ja... Ja, je, je, je hoopt dat theater mensen aan het denken zet, mensen ontroert, mensen raakt, mensen inzichten geeft. Er zijn heel veel dingen, aspecten ja, waarvan ik hoop dat theater geeft en dat is... dat. Het hoeft niet in elke voorstelling te zitten, al die aspecten. Maar dat zijn wel de elementen waar ik mee... Stilte vind ik ook belangrijk, steeds belangrijker worden eigenlijk in het theater. Dat, dat theater stilte kan bieden? Ja. ja. Weg van even al die impulsen en ja. al het lawaai en ja, al dat heel Al die mobieltjes en alles, dat kan lekker even uit in het theater. Je kan gewoon zitten en luisteren en je overgeven aan het woord of het beeld wat daar uh, verschijnt. Wat was het eerste theater dat je zelf zag als, als jongetje in Den Haag? Nou, ik heb eigenlijk wel veel gezien in Den Haag. En het eerste was natuurlijk, denk ik, dat ik op de middelbare school zat... lodewijk maker college Dat was in Rijswijk weliswaar, maar ik woonde toen wel in Den Haag. Dat was toch wel iets van een molière, denk ik, met, met Ko van Dijk of zo... Nou, dat is wel bijzonder. Ja, ik denk dat... Uh, ik, ik zat uh, op de middelbare school... zat ik uh, op het schennetje voor één gulden... met een verrekijker van mijn vader. Zit je bovenaan helemaal... ik weet niet eens of het nog bestaat, het schennetje. Ik moest kijken in de schouwburg in Den Haag. Dat waren van die uh, klapstoeltjes. Dan zat je heel hoog. Eén gulden. En een verrekijker. Dan zat ik naar Ko van Dijk te kijken... Hoe kon het dat het jou, dat het jou boeide? Hoe kende nou, je dat? Het was een wereld die uh, een andere wereld was... dan de wereld waar je dagelijks mee te maken had. En dat, dat trok mij zelf op. Op de leeftijd van 15, 16 jaar, trok mij dat wel aan. Ja, misschien ook om de dagelijkse wereld uh, die ik op dat moment uh, best ingewikkeld vond als puber. Mijn vader stierf toen ik 13, 14 was. En uh, ja, ik groeide op in Moerwijk. Het was allemaal best wel um, ja niet zwaar of zo, maar ik vond die andere wereld, die, die, dat, dat theatrale die. die, die een soort droom of een soort fantasie of een soort verbeelding van de werkelijkheid Kijk, vond, vond ik eigenlijk veel interessanter. Het was een mooie manier om ook even weg te komen van, ja. van, van, van dat ja. leed. En, ja. Een ja. vader die overleed. Ja. Moerwijk heeft nooit echt een reputatie gehad om een heel chique wijk te zijn. Nee, dat was het toen ook niet. Maar dat was toen wel in een andere tijd. Ik ben er later nog uh, wel terug geweest om te kijken. En dat is nu helemaal verpauperd. En het is ook nu hersteld. Er zijn er, uh, echt een, uh, een nieuwe wijk van aan het maken. Of Dat is al klaar. Ik ben er al lang niet meer geweest. hoor. Maar Moerwijk, dat was wel... Ik, ik heb daar een geweldige jeugd gehad. Wat, wat deed je vader voor, voor beroep? Mijn vader was, uh, uh, werkte op kantoor en uh, verzorgde de pensioenen van schilders. Dus niet van kunstschilders, maar van uh, huisschilders. En dat was gewoon een kantoorbaan. Dat was ook een beetje wat Moerwijk oorspronkelijk was. Ja. De, de, de mannen met een niet-zieke baan op kantoor. De, ja. de, gewoon de, de, de middenklasse. De ambtenaren, de, de ambtenaren. de lagere middenklasse ook, ja. ja. Gewoon de, de, de mannen met een, met een pak en een lunchtrommel. Ja, en mijn school was... Uh, ik ben opgevoed door de fraters van Tilburg. Katholiek? Katholiek. Ja. Was daar theater... Nou, de katholieke uh, geloof barst van het theater. Dat is theater, uh, is theater natuurlijk. Ja, dus dat, maar daar was ik niet zo bewust mee bezig. Daar had ik niks mee met dat geloof. En, uh, ja, ik deed wel mee en ik uh, ben ook uh, een Blauwe maandag misdienaar geweest en zo. Dus dat, dat zit er allemaal wel. Dat, dat, daar zit ja, een, zo, een, een enorme theatraliteit. Maar ik heb dat allemaal niet volgehouden. En, uh, ik was meer bezig met, uh, met het leven op straat. Gewoon, gewoon avontuur zoeken? Ja, ja, voetballen, avontuur, jatten, stelen in, in warenhuizen, ja, stoer jongens. Ja. Rondklooien, dat is ook een soort, een soort energie die je later dan als je wat rustiger wordt kwijt kunt in dat theater, in het spel. Ja. ja. Ik er zit ook een soort dwarsheid in. Misschien. Ja, er zit ook een dwarsheid in, er zit ook uh, avontuur in, er zit ook een soort schaamteloosheid in, ja. Je noemde een aantal mensen met wie je hebt samengewerkt. Vrienden van je. Mm -hmm. jouw, jouw vrouw heb je altijd met mm -hmm. mee samengewerkt. Die werkte ook in het theater. Die is, mm -hmm. is twee jaar geleden overleden. Ja. Aan een hersenziekte. Ja. Merk je op zo'n moment dat, dat theater nog steeds die functie voor jou heeft? Van, van troost en ontsnapping. Enorm. Ik, uh, een, uh, we hebben een hele moeilijke tijd gehad. Ik vind het moeilijk om daarover te praten. Omdat, dat is, het is kort geleden. Het is kort geleden. En we, het was een... Uh, heftige tijd. Uh, die ziekte was uh, heel heftig. En uh, gelukkig heb ik uh, altijd enorm veel steun gehad van mijn, uh, van mijn fam familie. Van mijn zus en mijn zwager en uh, de kinderen daarvan. En van mijn schoonfamilie die mij nog steeds ontzettend dierbaar is. En mij helpt. En mijn twee geweldige dochters. Die mij... Uh, die, ja, ja, die ook zorgen dat uh, we door kunnen gaan. En het ook mijn werk zorgt daarvoor. Het is natuurlijk een kleine wereld. En iedereen kende Floor als uh, regisseus en artistiek leider van Artemis in Den Bosch. En die kleine wereld zorgt er ook wel voor dat je je niet hoeft te verbergen. Of niet kan verbergen. Mensen weten hoe het met je gaat en ja. weten hoe, hoe het in elkaar steekt. Ja, en kon ik dus uh, uh, met veel mensen daar wel over praten. En dat heeft mij wel geholpen. Dus los van de familie waren er ook mensen in mijn werk. En heeft mijn werk zelf ook troost uh, geboden. De eerste rol die ik speel nadat mijn vrouw uh, opgenomen was in 2012... was uh, Platonov, waar ik het net over had, van Luc Percival. En ik wist niet dat... Uh, dus ik zei... Ja, ik had eigenlijk... Dat ik dacht, ik ga stoppen met werken en zo. en Ik moest toen ook een voorstelling, heb ik gecanceld. Waar Matthijs die je straks krijgt, euh, ook in speelde. Matthijs Janssen? Ja. ja, van Wunderbaum. En die heb ik moeten afzeggen, omdat uh, ik voor mijn vrouw moest zorgen. Daarna heb ik nog een lange tijd, uh, elke dag ben ik naar haar toegegaan in Nijmegen. Waar ze toen verbleef. En uh, Luc Pence, die uh, heb ik op de hoogte gebracht. Van Luc, uh, ik weet niet of ik het ga redden. Want uh, er zijn andere, aller, allerlei dingen aan de hand met mijn vrouw. En ik weet niet. Toen nou, Luc, uh, kom maar en je hebt alle vrijheid. En kijk maar hoe je je voelt. En uh, zie maar. En ik dacht, nou, dat is goed. Ik zie wel. En ik was ook bang dat ik me niet kon concentreren. En de tekst niet kon onthouden. En op de eerste lezing kregen we onze rollen uh, toebedeeld. En toen moest ik of spelen. Dat had ik echt niet gedacht. Ik was uh, eerst 60 of zoiets. En Platenhoff is in de voorstelling in de 30. En toen zei ik: Nou, Luc, dat, dat lijkt me niet verstandig voor mij om te doen. Dat past ook nu op dit moment helemaal niet bij mij. Ik Nou ja, ik wil toch wel dat je het doet. En, uh, nou, dat heb ik geprobeerd. Het is een wonderschone voorstelling geworden, vind ik zelf. We zitten nog wat te denken. Vorig jaar hebben we hem nog gespeeld. En die voorstelling, daar heb ik wel heel veel troost ondervonden. Ja, ook van mijn collega's, maar ook van de voorstelling zelf. Van, van het, het plezier toch van het spelen? Ja, plezier, en, maar ook het belang. En, en dat, dat, dat, ja. Maar hoe is het als je, als je zelf door, door, door zoveel emoties heen gaat... En, en zoveel naars meemaakt en je leven zo op zijn kop staat... Ja. Om dan in de huid van een ander te kruipen... en ineens een heel ander palet aan emoties neer te zetten. En ineens een hele andere gedaante aan te nemen. Waar, waarbij het je dan toch voor dat moment moet lukken... Om, om, om die crisis die helemaal door je heen gaat... van je af te schudden, al is het maar voor twee uur. Ja, ik vind het moeilijk om daarover te praten, moet je eerlijk zeggen, Pieter. Maar dat is... Dat is uh... Ja, dat, dat gaat vanzelf, wil ik bijna zeggen. Maar dat is natuurlijk niet zo. Dat, is, dat gaat in vertrouwen. Dat gaat in met je collega's samen. En het is, gaat ook niet over een particuliere emotie. Het is, het is niet zo dat ik daar dan, of wat ik nu doe... Of, of, dat dat telkens maar te maken heeft met mijn verdriet. Of telkens maar met een verwerking van mijn verdriet te maken heeft. Mm. Maar het, is wel, het, is een, het blijft een, een, een, een vakmatige benadering. Je kijkt de hele tijd van wat heeft die rol nodig... en wat zit daar van die rol bij mij? Maar Ik vind het fascinerend dat het dan toch een moment is dat je dat... omdat je het eerst een aarzeling hebt van mm. kan ik dit wel, moet ik dit nu wel doen? Mm. En dan is er toch iets waardoor je dat gewoon kunt. Waardoor, waardoor je die, die schakel moet ja. zijn. Maar dat heeft ook te maken dat ik ook vindt dat verdriet en verlies ook bij het leven hoort. En dat je daar, dat moet je mee, ja, om kunnen gaan of zo, denk ik. Maar, en daar heb ik een vak voor, waar uh, met emotie, uh, daar, kan, daar kan ik emotie in kwijt. En nogmaals, uh, ik, ik ben echt helemaal niet iemand van de, van de, van de privé-emoties of zo, uh, op het toneel. Het is, het is werk, het is een, het is ja, een rol. Het is, het is een... een rol, het is werk. Ik moet het aan mijn hoofd leren. Het is, uh, ik, geef aan, ik schrijf aantekeningen in mijn script. Daar wil ik een pauze. Daar moet het versnellen. Hier moet de emotie groter. Daar moet de emotie kleiner. En dat zijn niet jouw emoties? En dat zijn niet mijn emoties, nee. Maar dat heeft wel met mij te maken. En het is wel persoonlijk aan de ene kant. Het, het, het zijn mijn woorden, het zijn mijn tranen. Het zijn mijn emoties. Maar het is allemaal via het spel. Is, is theater belangrijker voor je geworden sindsdien? Um, het was al heel belangrijk. Het was al heel belangrijk. Dat is waar we het er straks ook over hadden. Dus ik, ik wil het belang, wil ik... Uh, het is voor mij heel erg belangrijk. Het is anders geworden. Of het belangrijker is geworden, weet ik niet. Het is, het is in ieder geval niet minder belangrijk geworden, nee. En ik ben heel blij dat ik het kan doen. En ik was ook heel blij dat we met die voorstelling... dat ik uh, die stap had gezet, in overleg met mijn dochters ook... om dat wel te gaan doen. Om dat door te zetten ja. en dat het ook goed is gegaan. Ja. Dat het een goede voorstelling ja. is geworden. Ja. Ja. Ja. We hebben het gehad over een paar uh, groepen waar je bij zat mm -hmm. en waar je ook zelf aan de basis stond. Je bent ook lange tijd freelancer geweest. Ja, viel eigenlijk wel mee hoor. Dat is uh, die freelancer... Ik heb uh, tot uh, in 2000, wanneer was het? 2009 denk ik zoiets. Heb, ben ik eigenlijk altijd bij gezelschappen gebleven. En toen ging, uh, ging ik weg bij het Zuidelijk Toneel Hollandia in Eindhoven. En toen heb ik een tijdje ben ik freelancer, maar dat was. Meer omdat mijn vrouw toen een vaste baan kreeg, die werd toen artistiek leidster van Artemis in Den Bos. In de en ik, wij hadden altijd afgesproken als, als uh, want tot dan toe was ik eigenlijk degene die voor het inkomen, voor een soort regelmatig inkomen zorgde. En toen zij die baan kreeg als artistiek leidster, toen heb ik ook meteen gezegd: dan doe ik een stapje terug en dan ben ik er wat meer thuis voor de, voor de meiden. En dan vind ik dat jij ook uh, alle kansen moet krijgen om jouw werk uh, goed te kunnen doen. Het, het bijzondere vind ik dat, dat het lijkt alsof je de laatste jaren steeds meer naar België bent, is bent ook opgeschoven. Zo. Ja, ja. Dat je in het Belgisch theater terecht bent gekomen. Ja, dat is ook zo. Alhoewel wij met Antigent uh, natuurlijk best wel ook in Nederland spelen... Ik vind het te weinig. Ik zou met NTG nog wel meer in uh, Nederland willen spelen. Um, België ligt mij wel. Ik vind de taal heel mooi. Ik vind de sfeer heel mooi. Ik vind ook dat als we het hebben over belang... dat uh, in België en zeker ook in Duitsland... waar ik de afgelopen twee jaar ook veel heb uh, gewerkt... is het belang van theater gewoon groter dan in, uh, in Nederland. En dat is voor, voor mij heel fijn om dat te te voelen. Om te voelen dat het gewaardeerd wordt en te voelen dat het een centrale rol speelt ja. in de, de beleving van de mensen. Ja, ja, ja, ja. De cultuur is daar natuurlijk ook in België, omdat, omdat daar ook die tweetaligheid speelt. En mensen zijn echt trots op wat uh, uh, van hun cultuur nog over is. En als dat met name ook op toneel uh, gespeeld wordt, dan komen ze wel kijken. Dat, dat, is toch, dat is toch dat ideaal dat je altijd had van, van het Theater als een centrale plek in de gemeenschap. Ja. Een plek van genezing, van overleg, van relativering, van stilte. Ja. Een plek waar iedereen naartoe gaat om even weg te zijn uit het alledaagse. Ja, maar onder andere. Ja. Maar ook de confrontatie kunnen meemaken. Dus de stilte is, is een belangrijk ding. Maar ik vind de confrontatie van het theater uh, ook uh, belangrijk. Dat het je confronteert met je eigen ja. gedachten of met je, ja. Met je samenleving. Ja, ja. Of, ja, waar of, je, met, ja uh, precies. Louis Paul Boon, want, mm -hmm. want uh, daarom ben je hier. De, de, de mm -hmm. laatste voorstelling. Veel Belgischer wordt het niet natuurlijk. Nee, dat, dan zit je wel heel dat erg in, uh, ja, in ik, Aalst. Ik, ik weet niet of, of, die, of die man nog heel veel in Nederland gelezen wordt. Voeg me ook af. Kijk, uh, uh, in mijn tijd, als je de Nederlandse lijst keek... Dan waren de Vlamingen op één hand te tellen. Dat was Klaus, denk ik. Uh, maar in mijn tijd was het uh, Wolkers en Kampert. Maar in België was dat Louis Pauwboon. Dat was ook de rebel. Dat, dat was ook de, de man die ja, omstreden was. Ja, dat was de, de, ook binnen dat katholicisme in België natuurlijk. En zeker met Menuet. Was dat, was dat, uh, was dat stof om, uh, waar je wakker van lag, denk ik, als katholiek. Een wonderlijk boek is het Ik heb eerst jullie voorstelling gezien En daarna pas dat boek bij de bibliotheek gehaald mm -hmm. Het is niet een heel dik boek nee. Het is nog steeds een heel sterk boek ja. Het zijn drie perspectieven Van, mm -hmm. van drie vertellers mm -hmm. die, die allemaal onbetrouwbaar hun kant van het verhaal vertellen het, mm -hmm. gaat, het gaat over drie mensen tot elkaar veroordeeld Een man en een vrouw en de meid ja, Een echtpaar ja. En die, uh, ja, die allemaal proberen het leven tegemoet te treden Maar falen Het lukt ze niet de man werkt in een koelcel, in een cool Rotbaantje lijkt me, ijskoud. Ja, de Frieskelders. Ja. De Frieskelders. Ja, ja. Dat vind ik al mooi gegeven, want, want Louis Paul Boon blijkt zelf ook... in de ja, Frieskelders nee, te hebben dat, gewerkt. Dat, dat, in, in zijn werk komen heel veel elementen terug van, uh, van zijn leven. Uh, dat is gewoon feitelijkheden die hij gebruikt in zijn uh, romans... en in, uh, in, in andere teksten die hij heeft geschreven, ja. Dus het zou ook over hemzelf kunnen zijn. Ja, ik denk, ik, denk, ik denk altijd dat dat. Dat zijn ingrediënten waar hij mee werkt. En dat zijn ingrediënten die. Hij zei altijd van zichzelf ook dat hij geen verbeelding had. Hij maar, moest uit zijn eigen leven <laughs> ja, putten, want meer ja. had hij niet. Nee, dat zei hij dan. Maar ja. jij. jij... Als acteur maakte gelukkige keuze om niet op Loei Paul Boon te willen lijken. Nee, nee, dat, dat had je kunnen weten. doen. Ja, en hoe dan? Moet, ja, hij, is, hij is gestorven in eind ze, jaren zeventig. Voor de televisie. Ja en nee. Dat, dat vind ik als als acteur vind ik dat ook uh, nooit zo interessant dat je dan iets gaat spelen, imiteren bijna. En dat, dat imita ik kan helemaal niet imiteren. Er zijn acteurs die kunnen nog vreselijk goed imiteren, maar voor mij gaat acteren net iets eh, of iets anders dan imiteren. Het gaat over iets nieuws maken, iets je ja, eigen, eigen maken. Iets je eigen maken, een interpretatie geven. Wat is mijn idee over wat, wat die woorden betekenen? Hoe ga ik die woorden uitspreken? Wat is de, was de ritme? Wat is de aan? Wat is de muzikaliteit? Wat is het inhoudelijke aspect daarvan? Ja. Dan is dit een tamelijk zware rol voor jou, ja. want het is veel tekst. Ja, ja, ik begin met een monoloog van 20, 25 minuten. Ja. En dat is, dat, is, dat is echt alsof je denkt. Het, Doek gaat op, zou ik bijna willen zeggen, maar er is geen doek, maar het licht gaat uit. En dan moet ik beginnen. En dan is het 21, 22. Voordat ik mijn eerste woord. En mijn twee eerste woorden zijn. Mijn werk. En dan ga ik verder. Mijn werk in de vrieskelders. Is nogal eentonig. Voordat ik die zin kan uitspreken, moet het voor mij. Zit, zit ik in een soort. concentratie, alsof je de. De honderd meter gaat lopen of zo. Weet je wat? Dan zie je ook die atleten ook zo. in zichzelf. of ze iets doen. of ze hebben een ritueel. En. ik moet ook altijd even wachten. tot ik denk. en nu kan ik beginnen. En dan ben ik vertrokken. En dat is ook een startschot. want dan kan je ook 25 minuten. Ja, amper ademhalen. Nee, is... En dan moet. dan ben ik zo geconcentreerd. En dan, het, is een, nou. het, is een, het is ook een beklemmend stuk. Die man die. die heeft die. die die, die rotbaan. Hij heeft ook niet zo'n heel leuk huwelijk. Ja, het wordt een gezellig avondje uit dit, dames en heren. En, en hij, hij, hij zit heel hij veel in de taal ook. Hij leest de, hij leest de kranten en, en vooral de, de negatieve berichten. De verkrachtingen, de, de moordzaken, de, de misdaden, de slechtheid. Ja. Ja. Hij ziet alleen maar het falen van de mensheid, het tekort, de slechtheid. En, en, uh, en hij komt daar niet uit... Het lukt hem niet om het goede van de mens te zien... of van zichzelf, of van zijn vrouw, of van de meid. Het, het wordt daarmee heel duister. En dat geldt eigenlijk <laughs> voor iedereen op het podium. Ze proberen het wel, maar ze schieten tekort. En ze slagen er niet in om, om, om het goede te zien. Ja, en dat vind ik ook... Ik ben ook dol op Tjechoff. En eigenlijk zijn dit ook elementen die je nu ge geeft... Vind ik, die ook in een Tsjechhof zitten. Maar in een Tsjechhof zitten ook altijd die andere kleur. Altijd die andere kant. Het feit, ik. En dat. Dat, dat vind ik zelf eigenlijk. Ik vind dat we maar een beetje aanprutsen in de wereld. Met z'n allen, iedereen. Ja, we zijn gewoon een stelletje prutsers. Maar dat is ook. Dat heeft ook. iets menselijks. Of dat is iets menselijks. En dat maakt ook. dat je soms om de ellende en het verdriet en de pijn niet kan lachen of zo. of ja Je kan er wel mee lachen, maar het hoort er zo bij. En dat maakt ons mens zijn toch geweldig, vind ik. En het, het, is, het is ook de, de uitdrukking, als je zegt menselijk, dan gaat het vaak over een tekort. Ja. Het is het perfecte, wordt toegedicht aan, aan machines of, ja. aan, of aan de natuur desnoods, maar niet, ja. niet aan de mensen. Nee. En dat, dat imperfecte, dat inconsequente, dat niet-affen... dat vind ik heel interessant aan het leven, aan het theater... en ook aan de figuren in Menuet. Want ze maken alle drie iets mee wat hun leven imperfect maakt. En moeten daarmee om zien te gaan... En die worsteling, dat vind ik, vind ik geweldig. Het, bij Boon in het boek, dan is de halve bladzijde of, of eigenlijk mm. een derde van de bladzijde, dat, dat zijn gewoon echte krantenkoppen uit zijn tijd die hij gewoon achter elkaar heeft geplakt. Als een soort lint zoals je dat onderin een televisieuitzending tegenwoordig ziet doorlopen... Met, met allemaal rotnieuws dat maar langskomt. Dat deed Boon zelf ook, hè? En Dat deed hij zelf ook, ja. En dat maakt het ook wel actueel. Want er is elke dag zoveel slecht nieuws. En dan rijdt er iemand met een busje in op de menigte. Of er is een man die half naakt gaat schieten. Of, of morgen valt er weer een bom ergens. En, en, en het vergt zoveel van je concentratie. dat het daardoor zelden nog lukt om eens oog te hebben... voor het proberen, het streven, ja. om het wel goed te doen. Ja, dat is denk ik ook de functie van die krantartikelen. En, en, uh, het is een tegenkleur. Tegenwicht. Maar het is ook heel menselijk. Maar het zijn wel de andere kanten van het menselijke: de duisternis. Ja, de duisternis. Of het, het, het, het, het duivelse. Of het, uh, ja, het conflict. Niet de harmonie. Maar dat hoort er ook bij. De vrouw die, uh, waar jouw personage mee getrouwd is... die probeert het leven tegemoet te treden door, door het maar mechanisch te maken. Ja. Door zich te richten op routine, ja. op, op uh, nou ja, dwangmatig poetsen... en, en ja. de boel uh, ja. Ja. netjes te doen. Ja. Totdat ze dus ook ergens tegenaan loopt uh, wat haar leven uh, helemaal omgooit. Namelijk een, uh, een zwager waar ze uh, zwanger van raakt. Ja, en dan wordt het echt een rapage en dan komt er ook nog er komt seks in voor. Dat was ook het omstreden. Eigenlijk het enige dat de mensen destijds konden lezen, de recensenten, die ja. zagen alleen ja, maar dat ja. het over seks ging. Ja, nou ja, zeker binnen het katholicisme in, in, uh, in België toen. Ja. Ja, ja, dat hadden wij natuurlijk ook wel een beetje met walkers en Turks fruit en al dat soort zaken. Dit is wel iets anders hoor. Dit is... Hier zat ook nog wel een, een, een politiek, sociaal-politiek uh, element in natuurlijk van Boon. En, uh, maar ja, die mensen zagen, zagen, haalden dat er alleen uit. Die zagen niet de rest van zo'n verhaal en de betekenis van die figuur... en de betekenis wat dat heeft voor, voor de wereld, waar hij dan zelf in functioneerden. die mensen die daar zo kritiek op hadden. In jou meen ik wel een enorm optimisme te herkennen juist. Ten ja. overstaan van de slechtheid van, van de wereld en de ja. mensheid. ja. Als je het hebt over het zwart en het wit, dan zie ik in jou eigenlijk gewoon een soort, soort verheffingsideaal. Dat er nog wel in zit. Nee, ik ben er ik, ik heel positief ingesteld ook, ja, dat klopt. En dat, dat heeft mijn leven ook wel. de optelsom van alle elementen uit mijn leven. Ja, ik kan bijna niet toestaan om daar uh, pessimistisch uh, van te worden. Ik, ik hoop toch dat en verwacht ook dat. Dat het groeien in de mens... Uh, vind ik nog steeds het belangrijkste. En dat zie je ook altijd, het goede in de mens. Ja, ik probeer het altijd wel te zien, ja. ja. Is dat toch iets katholieks? Dat, dat ja, is overgebleven? Ja, dat dat komt toch van die... Uh, <laughs> ik neem van, even van die, een water. Van die Tilburgse fraters in, in, in Moerwijk. Nee, laat we het daar maar niet over hebben. Nee, nee, nee, nee, hoor. Nee, dat, dat heeft met mijn, uh, met mijn moeder ook te maken. Zij was verpleegkundige ook en zo. Dat was een hele... Ja... De familie van mijn moeder was een hele sociale familie. Uh, nee, ik, dat is er wel met de paplepel uh, ingegoten. Om het goede te zien en het optimistische ook, ja. uh, ook vast te houden. Ja. Want we hadden het net over, over de tegenslagen... die jij de laatste jaren in je leven hebt gehad. Mm -hmm. En dat, dat is nog steeds moeilijk om over te praten. Mm -hmm. Maar, maar ja, het, het valt me op, of ik meen te zien... dat, dat je daar toch ook wel met een soort veerkracht uit bent aan het komen. Of bent gekomen, of dat het, dat het je niet... Nou, ik vind het nog steeds moeilijk. en uh, Ik mis mijn vrouw natuurlijk uh, elke dag. En, maar ik... Ik zie ook de, de, dat, dat, dat je het leven met beide handen moet aanpakken. En dat, dat, dat, dat, dat er heel veel fijne dingen in het leven zijn. Ik ben niet ongelukkig nu. Ik ben, je, je spreekt niet met een ongelukkige man. Nee. Ik ben heel gelukkig met mijn dochters. En heel erg gelukkig met mijn werk. En... Ik, uh... dat, dat is wel best wel dat, dat je dat zegt, ziet en erkent dat je, dat je gewoon zegt, ja, maar ik ben wel gelukkig. Ja. Ik heb leed, ik heb verdriet, maar ik ben wel gelukkig. Ja, en ik, ik ben ook niet uh, alleen. Ik bedoel, ik heb zoveel mensen om me heen die mij daarbij helpen. En die mij... Ook uh, het leven uh, nog steeds de moeite waard vinden. Het hoort er ook zo bij. En ik moet, je moet daarmee om kunnen gaan. En dat is heel moeilijk. En dat is heel zwaar. En ik, maar ik hoef het gelukkig niet alleen te doen. En het hoort erbij. Je bedoelt, wees realistisch. Je zult dat soort dingen tegenkomen in het bestaan. Het, ja. is, het is niet alleen maar uh, nee. vrolijkheid en, en, en schone schijn. Ja, Maar ik begrijp heel goed mensen die, die daar niet mee om niet zo ver komen. Geraken en, en daar niet uitkomen, dat is verschrikkelijk, dat lijkt me verschrikkelijk. Als we het hebben over jouw werk, hè? Want, want, want eigenlijk die droom die, die er altijd nog was, een, een regionaal theater, mm -hmm. of, of theater dat, dat op reis gaat, of theater mm -hmm. dat, dat meer is dan alleen de chique Schouwburg voor mm -hmm. de mensen die toch wel gaan. Mm -hmm. is, is dat iets dat nog, nog steeds bij jou leeft? Ja. Nu je de 60 bent gepasseerd. Ja. Je, je hebt natuurlijk ook wel veel gedaan dat erop leek. Ik wil het niet helemaal doen alsof het niet gelukt is. Maar... Nee, nee ik, ik, ik, ik, dat, dat leeft nog steeds. En, en, en, en ik, uh, die vooruitzichten heb ik nog steeds. Dat, niet dat het in die concrete uh, van zo'n Limburgse carréboerderij... of zo'n steenfabriek waar ik het met Johan ook wel eens Johan over heb gehad. Dat die concreetheid niet. Maar het feit dat iemand als Milo Rauw. Uh, de wereld op het toneel wil halen, dat, dat, dat, dat de verbintenis met de wereld, met de realiteit, groter is aan het worden, en dat theater daarin ook een functie gaat of heeft. En je, je, je, je zal dat bij de mensen van Wunderbaum ook horen, waar je straks mee, mee spreekt. Die, dat, dat, die, die theater heeft, gaat er ook over de wereld steeds meer. Dat, dat moet ook. En natuurlijk zijn er geweldig mooie Shakespeares. en kan je dat allemaal spelen. en moet je dat spelen. er zijn er geweldige klas klassiekers om te spelen. maar er moet wel een verbindenis zijn. met de wereld waar wij nu in leven. En die verbindenis. daar ga ik nog steeds uh, naar op zoek. En die mogelijkheden krijg ik nog steeds. Ja, je maakte al, alweer een aantal jaar geleden. een, een voorstelling. De, de, het was eigenlijk meer een theatrale presentatie. Als de tijd stil zou staan, welk idee zou je dan nu willen begraven? Dat was eigenlijk de vraag. Oh ja. die, die had gesteld en jij droeg die ideeën voor... en je begroef ze dan voor Precies, later. Precies, dat, dat is een uh, voorstelling geweest... die heette De Tyrannie van de Tijd. Dat is een uh, voorstelling die Matthijs Rümke uh, geregisseerd uh, had destijds. Matthijs inmiddels ook overleden. En um, Matthijs is iemand die heel veel ideeën had altijd. En hij wilde rond die voorstelling, wilde hij dat de acteurs uh, nog iets extra's deden. En, en een van de dingen die uh, ik deed, was de, de, de belangrijkste, de zogenaamde belangrijkste gedachten van mensen verzamelen. Dat is een prachtig idee. Ja, dus, en die heb ik verzameld. En die zijn op microfilm, uh, die zijn op een USB-stick... en die zijn in, in, in zo'n tijdcapsule geplaatst. Op perkament, zelfs ook nog, geloof ik. En die tijd... noem je dat zo? Een tijdcapsule? Ja. Dat is zo'n buis waar, waar, waar, waar, waar, waar je dan heel lang die spullen in kan bewaren. Voor later, Voor als je later. het ooit vindt. En die ligt begraven op het Schouwburgplein vlak voor de schouwburg van Tilburg. Hé, hey, Fratis van Tilburg, de schouwburg van Tilburg. <laughs> alles we, maken komt, allerlei, alles komt we, we maken allerlei uh, ronde bewegingen. En ik weet niet wanneer ze die op mogen graven. En daar staan de gedachten in. Dat was denk ik begin 2000. We, we, weet jij nog van die gedachten? Want, want er moeten er tussen zitten die, die zijn bijgebleven. Nou, de, de, de, de, de, er was natuurlijk eentje was toen... Het afschaffen van het alle geloof. Dat was een gedachte? Dat was een gedachte van iemand. En het ging over de beste gedachte die je dus. Uh, die je zo gauw even had. Ja, die iemand had. En die gaf die persoon, die gaf dat dan aan mij. Die schreef dat op. Het afschaffen van alle geloof. Me... Ja, dan zie ik weer een potentieel bloedbad in. natuurlijk. Nou, dat lijkt me helemaal geen goed, nee, idee. Lijkt me ook geen goed idee. Ik heb niet zoveel met geloof, nee, maar om het af dus te schaffen... Doen. Dat, nee, dat lijkt mij ook niet. Maar dat soort dingen kreeg je, dus ja... ja. Maar voor de rest weet ik er niet zoveel meer, hoor, moet je eerlijk zeggen. Er was er, er, was er eentje, je, je kunt nooit zeggen, zo is het leven. Ah, nee, dat is een, een zin, dat, is ook een, dat vind ik echt een mooie, een mooie gedachte. Dat is een zin uit een voorstelling die uh, uh, mijn vrouw heeft geregisseerd. Ik heb een, een totaal negen voorstellingen gemaakt met Floor. En uh, dat was een uh, zin uit een voorstelling die heette Lena en Willem. Mijn vrouw die heeft een tijdje uh, een, een soort uh, een manier van, van, van teksten verzamelen door interviews. En ze heeft dat samen ontwikkeld met Lex Bolmeijer, een ja. radiocollega uh, van jou denk ja, ik. Ja, zeker. En uh, samen met Lex heeft zij uh, interviews gehouden van kind, met kinderen van drie tot zeven jaar. Dat was Lena en Willem. En Willem... Het jongetje wat ik speelde. Uh, Lena werd gespeeld door Frida Pietors. Die zei... Weet je wat je nooit kan zeggen? Zo is het leven. Dat kan je nooit zeggen. En dat vind ik zo essentieel... Ja, want, want je weet het niet. Nee, en dat was in die voorstelling... en dat ging over, dat, nou, dat, dat, dat, over een ijskast... en dan nou weet ik veel wat de jongen dan op dat moment allemaal zei. Maar ik vond dat zo mooi dat je denkt... ja, dat kan je ook, je kan nooit zeggen... zo is het leven. Want net als je denkt dat je dat een beetje door hebt... dan, dan nee. begint die tak ook weer te schudden. Dan is er weer iets anders waar je denkt... ja, nee, het is helemaal niet zo. Dat dacht ik maar, dat het zo zou zijn. Ja. Ik vind het, vind het een mooie gedachte om mee, uh, mee te eindigen... Bert Luppens, dankjewel. En de voorstelling die heet Menuet van NT Gent. En die is uh, te zien in de Nederlandse theaters. en uh, ook nog op uh, tal van andere plekken. Aanstaande woensdag en donderdag in Frascati. In Frascati, zo. om maar zo te noemen. En uh, jullie gaan ook nog op reis ermee. Ja, en het is tegenwoordig ook gebruikelijk dat de voorstelling uh, één of twee seizoenen blijft doorspelen. Ik wens je succes en dankjewel dat je te gast wilde zijn. Graag gedaan. We gaan luisteren naar uh, Eefje de Visser... want zij is gevraagd om uh, muziek te maken... bij het werk van een illustrator, en dat is uh, Joost Stokhoff. En uh, ze heeft vervolgens ook nog een uh, producer erbij gehaald. Nuno dos Santos. En dit uh, nummer dat we gaan beluisteren heet Wit Blad. de Visser en Nuno dos Santos met uh, Wit Blad. Zometeen gaan we het hebben over uh, de nieuwe voorstelling van Wunderbaum. Matthijs Jansen is hier en Erik Jan Harmens die heeft een verhaal bij de dag die achter ons ligt. En we gaan het ook hebben over uh, de tentoonstelling Hyperrealisme Sculptuur in Rotterdam. Twitter, @vpro_nms. NMS. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.